Hulst, voor Amber Helena Rijzig, zweven in het zwart wit met witte ogen, paarse dood uit de mond. Alle kilten verspreiden en mensen verstijven en bleken en klonteren bloed. En zweven, de lillende baby omgord met de doornen van teder geblazen, marmot in de nacht in een zeepuil.